Welkom bij de nutteloze podcast van 1 minuut. Voor vandaag hadden wij een boeiend debat gepland over Begintunes, maar de onze was helaas te lang. Dus bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.